10 uur, Helene Ekker met het NOS-journaal. Na een urenlange schotenwisseling heeft het Egyptische leger... aan het eind van de middag een bezette moskee in Cairo ontruimd. Het is onduidelijk of daar doden bij zijn gevallen. Aanhangers van de afgezette president Morsi... hielden de moskee een dag lang bezet. Er werd zowel vanuit de moskee als door ordertroepen geschoten. Omstanders zagen dat veel bezetters bij de ontruiming werden gearresteerd. Vandaag was de vierde opeenvolgende dag in Egypte... met ernstige botsingen die in totaal aan 800 mensen het leven hebben gekost. De spanning tussen de aanhangers van de regering en de moslimbroeders dreigt nog verder op te lopen... nu de premier heeft gezegd de moslimbroederschap te willen verbieden. Kledingketen Primark heeft belangstelling voor de bijenkorfvestigingen in Arnhem en Enschede. In die panden zouden in de herfst van volgend jaar Primark winkels moeten komen.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 Als gevolg van de warme zomer kampt Schotland met een kwallenplaag. Onder meer reuzenkwallen kunnen gevaarlijk zijn voor zwemmers. De grote gele haarkwal heeft tentakels die 6 meter lang kunnen zijn. Bij oudere of zieke mensen kunnen beter van de gele haarkwal dodelijk zijn. Door de snel oplopende temperatuur in juli ontstond er bij de Britse eilanden veel plankton... waar kwallen van leven en dat trok veel kwallensoorten aan. In de Eredivisie heeft PSV ook zijn derde wedstrijd gewonnen. In eigen huis werd de Go Ahead Eagles met 3-0 verslagen. Kambuur won thuis met 4-1 van FC Groningen. En RKZ, -RKZ AZ werd de 1-2. Twee wedstrijden zijn nog bezig. Het weer, bewolkte en buien. Ook morgen eerst bewolkt, later kans op zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 10 cent per minuut. Dit is een boodschap van Sieren. Nogmaals goedenavond. Na vanavond hebben we waarschijnlijk twee koplopers met de volle winst. PSV en volle. Frank Wieluid. Inderdaad, want Pek gaat winnen van de NSC. Dat durf ik een klein half uurtje voor het einde van de wedstrijd... met heel groot gemak te beweren. Peck heeft zojuist gewisseld, Fernandes nog in de ploeg gebracht. En die heeft de gewoonte ontwikkeld dit seizoen als hij invalt. Dat hij scoort, dat probeerde hij zojuist, dat lukte hem alleen nog niet. Maar echt veel schade leidt dat niet voor Peck. Want het staat na een dikke uur voetballen met 5-0 voor tegen NEC. Roda Vitesse, reset van de Maarden. Wachten is op doelpunten in Kerkrade. 0-0 nog altijd. Vitesse de betere ploeg. Maar Rode JC voelt dat aan alles. Komt beter in de wedstrijd. Terwijl nu van Arnold een kans heeft. Kazajsvili. Ja, en die zit erin. Mooi doelpunt van Valérie Kazajsvili. Die de bal net buiten het strafschopgebied. Hoog tegen de touwen aan. Trapt buiten bereik van Courto. En zo leidt Vitesse dan toch in de 62ste minuut van deze wedstrijd. En het is eigenlijk ook wel verdiend. Roda ging iets beter voetbal. Prima actie aan de linkerkant van het veld van Van Aanholt. Die behoudt goed het overzicht. Vindt van dichtbij dan vili En die scoort werkelijk prachtig. 1-0 voor Vitesse. Mix met Sweet Dreams. Roda zal nu toch wat moeten doen, Richard van Waarden. Ja, de koempels, zoals ze hier worden genoemd, zullen inderdaad wat moeten bedenken. Staan achter met 1-0, zullen meer risico moeten gaan nemen. Kazajsvili maakt dus juist de 0-1 in het voordeel dus van Vitesse. Dat er nu weer vandoor gaat. Goed werk van Ibarra. Hier is Havenaar, Randjes, Strafschopgebied. Daar is de bijna 2-0 van Vitesse. Het is Piazzon die daar bij de eerste paal opdook. Dat grote talent van Chelsea. Terwijl nu de wissel eraan komt aan de kant van Rode JC. Donald moet naar de kant. En jawel, daar is hij dan eindelijk. Frank de Moesje zoals aangekondigd, moet dan voor paniek gaan zorgen in de verdediging van Vitesse. Erg populair hier bij het publiek in Zuid-Limburg. Frank de Moersje, het breekijzer natuurlijk. Zo wordt hij ook wel genoemd. Kan een bal goed vasthouden, is sterk met het hoofd. En ja, hij moet er nu voor zorgen dat er een wat andere spelsysteem op de mat gaat komen. Want Rode EC zal ongetwijfeld wat meer opportunistisch gaan spelen. En het doelpunt dat zojuist dus werd gemaakt door Kazijsvili. Viel echt op een heel goed moment. Want het was net in een fase dat Rode EC sterker en sterker werd. En het balletje goed liet rondgaan heeft de bal klaargelegd. Zal met zijn befaamde linkervoet een vrije trap gaan nemen. Nog vrij ver van het strafschopgebied. En dan is het zoeken direct naar de Moesje Die kop door. Bal wordt weggekopt. Notabene door Havenaar. Die mee verdedigt. En dan nog een keer weggepeerd door Theo Jansen. Op de helft van Rode JC ploft die bal neer. Dan is het Ibarra. Die kan heel erg snel zijn. Maar goed verdedigd door Rode JC. Aan de linkerkant van het veld door Dijkhuizen. De linksback overgekomen van Sparta en een ingooi dus nu voor Vitesse. Dat dus voorstaat met 1-0 in de 67 e minuut. De bal gaat naar Kazajsvili, de maker van die uh, mooie goal. Eens kijken of hij zijn tegenstander kan uitspelen aan de linkerkant. Maar een overtreding gemaakt door de Georgiër. En dus een vrije trap voor Rodi AC. Kurto heeft natuurlijk haast. Legt die bal snel klaar. Vorig seizoen werd het hier dus 3-3. Echt een spektakelstuk waarbij Vitesse een 3-0 voorsprong nam. En in de slotfase Rodi AC nog heel erg knap terugkwam. En via Donald uiteindelijk de 3-3 maakte. En diezelfde Donald die zit dus nu in de kleitkamer. Nog een keertje Vitesse misschien met een nieuwe aanval. Even kijken op de klok. 68 minuten zijn er gespeeld. En de Arnhemmers leiden dus hier in het Diepe Zuiden met 1 tegen 0. Pek Zwolle heeft PSV bijna ingehaald. Ook wat doelstaldo betreft. Hebben ze er nog één nodig? Zou die nog komen? Frank dat kan zomaar, dat is nog 20 minuten tenslotte. slotte. Daarin kan Peck nog een dozijn aan fouten maken achterin. Dus uh, dan verwacht je misschien nog wel een goal en daarbij. Fernandes staat erin, die scoort waarschijnlijk pas in blessuretijd. Maar, uh, dus dat zou zomaar nog kunnen gebeuren. Het is zelfs zo op dit moment dat Jans gewoon uh, acijnte een dienst kan bewijzen. De linksback die eigenlijk een middenvelder is. Die speelt nu ook op het middenveld. Want Van hinten hem ingebracht. Die kan nu links achter spelen. En dan kan Aciente gewoon lekker op het middenveld gaan ballen. Datgene wat hij eigenlijk het liefste ook doet. Maar in dienst van de ploeg zich schikt. En dus gewoon als basisspeler linksback staat. En intussen ploetert NEC voort. Met die 5-0 achterstand na 70 minuten. En het is niet zo dat de spelers van NEC... Oh, er valt een goal bij Richard. Daar is hij dan, de gelijkmaker van de rode JC. En het is Heuscher die zojuist is ingevallen na een fout van Kuram Kasha, de aanvoerder van Vitesse. En ik zal u vertellen, het is niet zijn eerste fout, want hij stapelt de laatste weken eigenlijk fout op fout. Het is de aanvoerder die daar echt... Schuttert in de verdediging van Vitesse. En de bal zomaar inlevert bij Mark-Jan Die paast dan in op Frank de Moersje. De Moersje terug op Vlederes aan de linkerkant van het veld. Dan komt daar een pegel op de kruising. En de bal valt dan voor de voeten van Heusjer. En die laat Veldhuizen vervolgens kansloos. En zo is Rode JC weer terug in de wedstrijd. En gaan we nu echt beginnen in Kerkrade. 1 tegen 1. Nou brengen we om een doelpunt bij de andere Frank. Ja, mag het ook een keertje. Zo, zo is het. Na 72 minuten 5-0 voor de PEC bij NEC. En uh, ja, het is misschien nog wel sneuier om, om te zeggen dan als je zegt... van nou, NEC gooit er met de pet naar, maar ze doen echt wel hun best ook nog. En ze staan met 5-0 achter. Het is niet zo dat ze de trainer in de steek wilden laten of iets dergelijks. Een statement wilden maken in het veld. Sterker nog, als ze al een statement wilden maken... dan was het dat ze echt hun best gingen doen uh, voor Alex Pastoor. Maar dat heeft geen ene malle moer geholpen. Dat is in ieder geval een feit met een blessurebehandeling nu op het veld. Even kijken wie daar zit. Het zal toch niet agenten zijn die daar... Zit. Inderdaad. Staat hij eindelijk op zijn favoriete plekje? Moet hij behandeld worden? Hoop ik voor hem wel dat hij door kan voetballen in de laatste fase van deze wedstrijd. Waarin dus inderdaad Jans zijn spelers zelfs diensten kan gaan bewijzen. Nijland de nodige speeltijd kan geven die hem inmiddels is ingevallen. En Benson na twee goals gerust naar de kant kan halen zonder dat hij daarover gaat mokken. Ja, dit PEC is eigenlijk gewoon een ontzettend goed voetballend elftal. Dat de NEC ondanks de hele doze strijd en met name in de beginfase had Pek het behoorlijk lastig tegen NEC. Maar vanaf het moment dat de goal valt is het wel degelijk gedaan. De blessurebehandeling van Aschente is trouwens ook gedaan. De bal rolt weer. Jonssen heeft hem en die jaagt hem zo snel mogelijk bij hem uit de buurt. We zijn namelijk 73 minuten aan het voetballen in Nijmegen. En NEC staat achter. Heel, heel dik achter tegen Pek 5-0. Vitesse even de kluts kwijt naar nou die gelijkmaker, Rieser. Ja, dat mag je wel zeggen. Frank de Moesje bijna was uh, weer gevaarlijk. Er ja, gebeurt dan toch wel wat hoor als Ruud Brood Frank de Moesje inbrengt. En ook Heusjer, ook hij zojuist ingevallen bij rode EC De doelpuntenmaker is natuurlijk een gouden wissel gebleken. Want beide spelers stonden aan de basis samen met Vlederis. Want dat moet toch ook gezegd van de gelijkmaker. Een mooie goal. Prachtig schot van Flederis op de kruising. En dan staat Heusje daar op de goede plek om de 1-1 te maken. En inderdaad, Vitesse is daardoor van slag. Heeft het ineens moeilijk. Was de betere ploeg lange tijd in deze wedstrijd. Kwam dus ook verdiend op 0-1 via Gazaisvili. Maar dan komen er twee verse krachten in het veld. En dan zie je soms dat er ineens van alles kan gebeuren. Zeker onder aanvoering van dat fanatieke thuispubliek. Nu in de tweede helft hier in het diepe zuiden in Kerkrade. Weer de Moesje maakt de bal goed Vrij aanname op de borst. Paast dan naar de linkerkant. Dan is het Flederis die terugpaast naar de Mouge Met de rug naar de goal. Is nog ver van het strafschopgebied weg. Draait nog eens een keer. En dan weer openen naar de linkerkant. Natuurlijk. Daar ligt de ruimte. Flederis moet al met een voorzet komen. Geen afspeelmogelijkheden voor de linksbuiten. Want daar staat hij eigenlijk opgesteld. De middenvelder van Rode JC normaal gesproken toch. Maar hij speelt vrij diep. ...onder dit seizoen en krijgt dan aan de linkerkant van het veld... ...na een overtreding van Ibarra de vrije trap mee. Ibarra die zojuist in de counter... Toch een kans voor Vitesse verprutste. Was te zelfzuchtig. Had de bal moeten afgeven. Deed dat niet. En maakte het zichzelf daardoor uh, toch erg moeilijk. Dezelfde Ibarra moet nu wat stapjes uh, naar achteren doen. Want Rode EC mag dus de vrije trap nemen. Maar daar is Veldhuizen uh, op de goede plek. En zo is het gevaar dus even geweken. 1-1. Maar er gaat hier zeker nog van alles gebeuren in de slotfase. Frank. Uh, kwartier voor tijd krijgen we de ere-treffer in Nijmegen. Hemlijn van. Nou, wat zal het zijn? Een meter of 25-30. Hard, strak en voorbij. Uh, uh, uh, nou, Benjois heet die uh, jongen. Kom ik er ineens niet meer uit. En de ere-treffer is dus een feit voor NEC. Hemlijn maakt hem 5-1. Dat dan weer wel. Oh, no, no. Het is hard, slow. What's different about her, I don't really know No matter how I try, I just can't make her cry It's hard as stone Oh no, no, no It's hard to Bijna 50 jaar geleden, 1965, de Rolling Stones met Hard of Stone. We gaan terug naar Richard van der Maarden, want daar is het spannend in Kerkrade. Rode JC, Vitesse 1-1. En er is echt nog van alles mogelijk. Een open wedstrijd. Aanval nu aan de rechterkant voor Vitesse met Rijs. Zojuist ingevallen voor Kazajsvili. Rijs die kort achter Havenaar gaat spelen. Vitesse nog steeds in balbezit met nu uh, Leerdam. Ook uh, diep op de helft van Rode JC. Paast de bal dan terug in de middencirkel. Daar staat Van der Heijden. Alle spelers nu op de helft van Roda Dan het inspelen op Havenaar. Uh, het is uh, Piatson. Piatson nu naar uh, Jansen. Jansen ook weer in de achteruit naar uh, Kasia, die daar de grote fout maakte bij de 1-1. En via Leerdam gaat het dan helemaal terug naar Piet Veldhuizen. Rodierzee is duidelijk sterker geworden. Speelt met veel enthousiasme. Heel veel duelkracht vooral. En opportunistisch natuurlijk met de moesje. Daar in de punt van de aanval. Gaat steeds meer duels winnen. Dit ziet er ook weer aardig uit met Vlederes. Maar is de bal dan toch kwijt aan van Aanhold, Goed verdedigd door Vitesse. En via Reis gaat het dan naar Piazzon. Piazzon, Reis. Reis kijkt dus waar de mogelijkheden zijn. Schiet dan tegen de Erop, die laat het spel doorgaan. Dat is terecht. En via de moesje is het dan een kans voor Rode JC. Maar die verslikt zich vervolgens in het centrum van de verdediging van Vitesse. En daar staan Kasia en Van der Heijden. Vitesse heeft nu weer het balbezit. Leuke wedstrijd nu in de tweede helft om na te kijken. Natuurlijk omdat het spannend is. Maar ook omdat beide ploegen, ook Vitesse, gewoon voor de volle winst spelen. Het is Piatson. Piatson verdedigd door Luiks. Die wint het duel. Rode JC dus weer balbezit. Met flederen, korte combinatie. Pluim, Pluim dan naar de rechterkant. Daar staat Heusje, Heusje de invaller aan de rechterkant van het veld. Heusje moet met de voorzet komen. Doet dat ook. Richting de moesje wie is sneller. Het is Veldhuizen. Veldhuizen komt goed uit zijn goal. Gooit de bal alweer naar de rechterkant. Daar staat Ibarra. Ibarra combinatie met. Uh, Piazzon. Piatson met een hoge bal in het strafstopgebied. Havenaar gaat de naar de grond. Wat doet de scheidsrechter? Niets. Laat het spel doorgaan. En dat is een uh, juiste beslissing. Want er was niets aan de hand. Havenaar ging heel makkelijk naar de grond. Maar Rode EC is nu ook wat paniekerig. Weer is het Vitesse. Rechterkant van het veld. Balletje breed naar Piazzon. Piazzon is handig. Technisch vaardig. Zoekt, het, uh, een, beetje, zoekt een beetje de moeilijke uh, weg. De drukte op. Daar waar het in het centrum met uh, drie, vier spelers van Rode EC natuurlijk overvol is... Maar Roda is op dit moment slordig. Is de bal snel kwijt. En Vitesse kan opnieuw via Ibarra. Ibarra nu met Piatson opnieuw. Ibarra afspeelmogelijkheid naar de rechterkant. Daar staat Van Aanold. Van Aanold puntje van het strafstopgebied. Weer de combinatie zoeken met Ibarra. Ook daar is het druk. Daar staan 2-3 man van Roda. Bal gaat over de zijlijn. En in de 79ste minuut van de wedstrijd is het weer Vitesse dat mag gooien. Dat nu toch wat veerkracht lijkt te tonen. Had het even moeilijk na die gelijkmaker van Roda. Maar nu toch het meeste balbezit weer voor Vitesse. Hoge bal, Havenaar-Kopt is hem kwijt, dan via Kali en Art van Peppe weer balbezit voor Roda. Kan er nu snel uitkomen. Combinatie via Nemet richting de moesje maar de bal gaat terug in de voeten van Piet Veldhuizen. 10 minuten en wat blessuretijd in deze spannende tweede helft. Er kan nog van alles gebeuren. Tussenstand tot nu toe. 1 tegen één. NEC scoorde, maar daarna Frank Wierheid... Ja, daarna uh, probeerden ze nog wel een paar keer de aanval te zoeken. Maar uh, was uh, Zwolle toch echt gevaarlijker met nog uh, 9 minuten op de klok. 5-1 voor Zwolle in Nijmegen. En dat zijn uh, keiharde, heldere en uh, klip-en-klare cijfers. En dat het wel NEC uh, toch alles aan doet om hier, nog, uh, om hier goed voor de dag te komen. Althans, dat hebben ze gedaan, maar dat is uh, zeer zeker niet gelukt. Hoekschop voor uh, Peck nu vanaf de rechterkant. Met uh, Fernandez die nog wacht op een doelpuntje in uh, dit duel... Voor de goal. Maar die bal gaat over de zijlijn. En kan daar dan ingegooid worden. Ik denk door uh, Aschente die daar nog altijd staat. Die moet die overlaten natuurlijk aan een ander van Polen. Want het is aan de rechterkant. En dus moet de rechtsback de ingooi nemen. Dat is uh, de standaard zo'n beetje. Aschente is dat gewend aan de andere kant te doen. Maar dat hoeft nou niet meer. Want hij speelt nu op het middenveld. De ingooi van, uh, van Polen. Richting de achterlijn. Gaat dan opnieuw over de zijlijn. Dan kan van Polen een paar meter opschuiven. En dan nog een keer een ingooi gaan nemen. Het moet gezegd. Peck speelt uitstekend voetbal. En na een lastige openingsfase hebben ze NEC helemaal aan gort uh, gespeeld. Op het middenveld nu Nijland met een actie waarmee hij een tegenstander wegzet. Hij had zelf niet eens een idee hoe hij het deed. Maar hij zet hem wel heel lekker weg. Paulson is het slachtoffer. Maar uh, de, de bal blijft hem hangen op randje strafschopgebied En zo wil NEC graag uitverdedigen. Maar komt het niet van de eigen helft af. Bal diep gegeven, Breuer. Kop terug op Jonssen. En... Uh, zo kan NEC alsnog gaan uitverdedigen. De ruimte ligt nu even op de rechterkant. NEC probeert het wel, maar is niet bij machten... op welke manier dan ook het pack lastig te maken. In de slotfase in Nijmegen, 5-1 voor Zwolle. John Isner heeft de finale van het toernooi van Cincinnati bereikt. De tennisen versloeg de Argentijn Juan Martin Del Potro in drie sets. De eerste set ging in een tiebreak naar Del Potro... die het in de tweede set kon afmaken. Maar hij liet een matchpoint onbenut... waarna Isner de tweede tiebreak naar zijn toetrok, 11-9. In de beslissende derde set was Isner veel te sterk... Voor Del Potro. Eerder versloegen is er overigens al. Novak Djokovic. Het is uh, nog steeds spannend bij Roda Vitesse. Richard. Ja, spelers zijn even wat aan het drinken op dit moment. Vooral de spelers van Rode AC. Het is uh, nog altijd behoorlijk warm ook hier in uh, Kerkraan. Een graadje of uh, 20, schat ik. Wissel aan de kant van Rode AC bij de 1-1 stand. Nemet zojuist licht geblesseerd geraakt na een uh, onbezuisde actie van uh, Kasia... in het uh, strafschopgebied van Vitesse. En Nemet is nu richting kleedkamers gegaan. En Bonifacia is erin gekomen voor de laatste negen minuten. 0-1 Kazajsvili, 1-1 invaller Heuscher. En die stand staat nog altijd op het bord. Roda speelt voor de winst. Vitesse speelt voor de winst. En Leerdam aan de rechterkant van het veld probeert dan een nieuwe aanval op te zetten voor Vitesse. De paas gaat richting Ibarra. Bal gaat over de zijlijn. En goed verdedigd door Art van Peppe die zelf de ingooi mag gaan nemen. Speelt Ibarra uit de wedstrijd tot nu toe. Maar goed, de wedstrijd gaat over 90 minuten. En er kan echt nog wel van alles gaan gebeuren. Wissel aan de kant van Vitesse. Daar gaat Piatson eraf en komt Chanturia die vorige week nog speelde tegen RKC. Gepasseerd voor deze wedstrijd komt erin voor de laatste minuten. Gaan we dan verder? Ja, we gaan inderdaad verder naar die ingooi van, van Peppe. Reis is de bal kwijt. Toch krijgt hij hem terug na goed werk van Jansen. Jonathan Reis met de rug naar de goal. Een meter of tien buiten het strafschopgebied. Balletje naar de linkerkant. Daar staat Chanturia. Die is handig. Kan uh, spelers passeren. Maar is vooral met zichzelf nog bezig. Paast de bal dan terug naar Van Aanholt. Van Aanholt die aan de basis stond van de 0-1. Paast dan Reis in. Bal kwijt. Reis gaat naar de grond. Hoge bal van Luijks richting het centrum van de verdediging. Is Van der Heijden een man kwijt. De Moesje gaat erachteraan. Maar Van der Heijden speelt terug op Veldhuizen net op tijd. En via Veldhuizen zo gaat het dan weer naar Kasia. Kasia Breed naar Veenovic. Ook ingevallen aan de kant van Vitesse. Meegekomen in de zomer samen met Peter Bos van Heracles. Vitesse het balbezit met Kasia. Alle spelers bijna op de moesje En Van der Heijden na op de helft van Rode JC. Eens kijken op de klok. Bijna 83 minuten. Nog altijd balbezit voor de Arnhemse club. Dat hier op 1-1 staat. Maar na slechts één overwinning tot nu toe dit seizoen. Met drie punten. En daar gekoppeld natuurlijk de grote ambitie. ...van Vitesse is het toch te weinig, denk ik. 1-1. En je merkt ook aan het spel en ook aan de aanwijzing aan de kant van Peter Bos... ...dat Vitesse daar absoluut niet tevreden mee is. Maar de tweede helft is toch een ander verhaal. De eerste 45 minuten duidelijk in het voordeel van Vitesse. Maar in de tweede helft kantelde de wedstrijd. Zeker na de gelijkmaker van Heusje. Het is Chanturia nu. Het balletje breed in de middencirkel naar Kasia. Kasia van Aanot. Van Hanold aan de rechterkant. Daar staat Leerdam, die ook steeds dieper en dieper gaat spelen. Vitesse neemt behoorlijk wat risico. De bal gaat uh, langs het lijntje naar uh, Rijs. En dan is het uh, Luiks die daar weer goed staat opgesteld. Speelt toch goed, maar dan slecht uitverdedigd. Kans weer voor Vitesse nu met Chanturia. Maar een uh, uitgestoken been van Van Peppe zorgt ervoor dat Chanturia niet langskant. Via Ibarra nieuwe aanval, maar een mogelijkheid nu in de omschakeling voor Roda. De moesje in de middencirkel is de bal kwijt aan Van der Heijden. Van der Heijden namens Vitesse dan weer inspelen. Goed inspelen naar Chanturia. Dan wordt er verdedigd door Bonifacia. Is er een overtreding? Jansen staat er bovenop... En... En dus uh, is het Theo Jansen die die vrije trap snel neemt. En via Van Peppe handig met een omhaal de bal weggehaald. En zo blijft het gevaarlijk voor het doel van Rode J.C. Zijn er nog zes minuten te spelen. En staat het nog steeds in Kerkrade. 1 tegen 1. En 1-5 is het nog steeds in Nijmegen. Frank Wielijt. Ja, slotfase van de wedstrijd. Drie minuten officiële speeltijd nog. Als ik dan een minpuntje moet noemen voor Peck. Dan noem ik de gele kaart van de Mokhtar. Terwijl Pek al lang en breed en dik voor stond tegen NEC... maakte hij een keiharde overtreding aan de zijlijn die absoluut niet nodig was. Dat zijn dan van die dingen waarvan je denkt, doe dat dan niet. En toch zit dat er dan op de een of andere manier in. Dan krijg je juist dat soort dingen als trainer heel moeilijk uit een speler. Dat zijn de aandachtspuntjes waar Ron Jans zich op moet richten. Het aandachtspuntje standaard situaties. Dat heeft vandaag geen enkele rol gespeeld voor Pek... Want problemen zijn er niet of nauwelijks geweest. Nu speelt Peck achterin de bal rond en vindt Nijland op het middenveld heel veel ruimte. Vanaf de linkerkant kan hij daar drost in spelen. En komt Nijland in schietpositie via een tegenstander. Via een verdediger gaat de bal over de achterlijn. En kan Peck een hoekschop gaan nemen. Terwijl de minuten hier langzaam weg tikken. Het stadion al een heel stuk leger is dan aan het begin van de wedstrijd. En er vertrekken nog steeds mensen om er in ieder geval maar voor te zorgen dat je het stadion nog uitkomt. Want dat is maar de vraag. Hoe zullen de supporters reageren als de wedstrijd is afgelopen? En kun je dan gewoon hier de poort nog uitlopen als het gedaan is in dit duel? Nieuwe hoekschop voor Peck. Opnieuw vanaf de rechterkant. En dan zal Sijmak zich er tegenaan bemoeien. Jonssen probeert uit alle machten voorzet van Sijmak eh, voor de doellijn te houden. Maar dat lukt hem uiteindelijk niet. Sijmak is inderdaad eh, naar de rechterkant gekomen om eh, die hoekschop te nemen. Ashentek biedt zich aan om hem kort te nemen. Dat wil Peck nog wel eens doen. In dit geval gaat dat zeker niet gebeuren. Drost neemt hem aan. kan dan gaan dribbelen tussen 4 en 1 in. Dat wordt er uiteindelijk na de nummer 3. Is dat toch echt eentje te veel? En dan haalt Drost zelf de aanval eruit. Nea Chente is dat die de aanval eruit haalt van NEC. Door Jahan Baks, de ingevallen Iranier, ondersteboven te lopen. NEC, Leiden is in last. Nijmegen ook. 5-1 staat dat achter tegen Peck. Een paar maanden geleden waren de laatste 10 minuten waren de leukste. Kan ik me herinneren, Richard van der Lade van Roda Vitesse. Ja, absoluut. Toen werd het uh, nog 3-3. Het is uh, spannend hoor. Ook nu weer in de slotfase. 1-1 de stand. 87 minuten alweer bijna gespeeld in dit duel. En hier zit iedereen nog op zijn plekje. Want Rode JC wil zo graag de punten. Net als vorige week tegen Kambuur in eigen huis houden. Vitesse denkt ook nog op zijn beurt aan de overwinning. En dus is het een open wedstrijd. Heel veel kansen overigens in de laatste 10-15 minuten niet meer gezien. Wel hier en daar wat mogelijkheden. Terwijl Veldhuizen nu bij een uittrap valt. Dat is niet zo slim. Kali. Kali. Maar hij is ver van het strafschopgebied. Paas de bal naar de linkerkant. Daar staat Heusje. Er moet er verdedigd worden. Ook door Theo Jansen. Heusje nog altijd aan de linkerkant van het veld. Maar Frank, bij jou een strafschop? Ja, zeker. NEC kan de bal op 11 meter leggen. Hikden is degene die het gaat doen. Bejois gaat de confrontatie aan met Hemlijn. De bal is Bejois al voorbij. En dan heeft Bejois toch zeker de schijn tegen. Bij de overtreding. Hikden met de aanloop. En oh, dat kan er ook nog wel bij. Hikden wil graag zijn eerste goal maken. Voor de NEC, de topscorer van Schotland afgelopen seizoen. Maar hij krijgt zelfs die bal van 11 meter er niet in. Bejoa stopt de bal. Hij vindt zelf dat hij geen overtreding heeft gemaakt. Staat er nog omdat hij geel krijgt. Niet al te best ingeschoten. Zeg ik dat maar heel voorzichtig. Die penalty van Higden. De bal komt uh, uiteindelijk over de achterlijn. De hoekschop komt er nu achteraan, en uh, die wordt weggekopt achterin bij Peck en dan kan het gaan counteren met Fernandes voorop tegen Breuer Sprinten. Nou, dan weet ik wel wie dat gaat winnen. Fernandes bij de hoekvlag geeft de bal voor. Wel in de lijn daar waar Breuer is gaan lopen. Dat doet hij dan weer wel slim. De verdediger van NEC. Maar oi, oi, oi. NEC, NEC. Higden mist een penalty. En dan staat NEC ook nog 5-1 achter. 1-1 nog steeds bij Roda Vitesse. Richard. 88 minuten op de klok en de corner nu voor Rode JC. Paniek achterin hoor, bij tijd en wijlen bij Vitesse. En de fanatieke aanhang achter het doel bij Piet Veldhuizen. Zingt, klapt en schreeuwt en hoopt dat Rode JC er nog één gaat maken. In de laatste minuten van dit duel is het Veldhuizen die de bal nu goed plukt bij de tweede paal. Vervolgens uittrapt richting Jonathan Reis. Bonavacia laat die bal slim gaan en dan is het Courto die hem kan oprapen. Zitten we echt in de laatste minuten van dit duel. In de tweede helft leuk geworden omdat beide ploegen voor de winst speelden. 0-1 Kazajsvili gelijk maken via Heuscher. die de bal nu wel wil hebben. Bonifacia open naar de rechterkant. Daar staat Dijkhuizen. Heeft geen controle over de bal. Ook geen goede paas. Via het hoofd gaat de bal over de zijlijn. En dus een ingooi voor Vitesse. Chanturia laat die bal dan liggen. En dan schokt Van Aanholt naar de bal. Geeft Peter Bos nog maar weer eens wat aanwijzingen richting Theo Janssen. En gaat van Anolt gooien. Jansen moet vooral wat dieper gaan spelen. Dat maak ik eruit op. Omdat Bos blijkbaar nog altijd ook gelooft in een overwinning. Via Luiks wordt de bal gekopt. Via Bonifacia over de zijlijn. Toch nog via de rug ook van Chanturia. En dat betekent dat Rode EC opnieuw mag gaan ingooien. Rode EC gooit ver met de moesje die nu kopt. En op de arm van Pluim. Maar het is ook buitenspel en dus uh, afgevlacht door de assistent scheidsrechter. En dan heeft Vitesse weer haast met uh, Kasia. Kasia naar Leerdam. Leerdam uh, komt dan uh, met helemaal niets. Ja, een paasje terug naar Kasia. En zo zitten we echt in de laatste minuten. Komt er straks wat blessuretijd bij. Het bordje gaat nu omhoog. Drie minuten nog in dit duel. 1-1 in Kerkra. Alex Pastoor heeft bij NEC het tij niet kunnen keren. Frank Wieland. Ja, hij loopt nu de katacomben in en uh, wordt gevolgd door de camera natuurlijk. Want uh, vanaf nu zal alles draaien in Nijmegen rondom Alex Pastoor. En wanneer hij zijn congé gaat krijgen in uh, Nijmegen. De enige waarvan ik op het veld durf te zeggen bij NEC dat hij er echt vol voor is gegaan. En ongelooflijk ziek is van deze nederlaag. Dat is Hemlein die nu even staat te discussiëren met Bejois over nog, uh, die penalty van Eijden. Komt dan nog even buurten. Maar uh, je ziet het aan de hoofdje van de spelers bij NEC. Zij weten dat het lot van hun trainer is beslecht. En daar hebben ze alles aan gedaan om dat te voorkomen. En dat was met afstand onvoldoende. Want na 90 minuten staat er in Nijmegen bij NEC PEC... 1-5 op het scorebord. Eén van de vijf wedstrijden van vanavond is nog bezig. Hoe lang nog, Richard? We zitten in blessure tijd, Drie minuten zijn erbij gekomen. 1-1 de stand en Vitesse heeft het balbezit met een ingooi via Leerdam. Die kan vergooien. Wacht nog eventjes. Ibarra komt naar de bal toe. Het gaat richting Havenaar. Die verlengt met het hoofd naar Reis. Die valt dan voor de tweede, misschien zelfs wel derde keer als invaller. Dat ziet er niet best uit. Reis gepasseerd voor dit duel zal daar behoorlijk van balen. En dit is een aardige lichaamsbeweging van Vladirus, Maar een overtreding... Wordt er gemaakt door Kasia. Scheidsrechter doet er niets mee. Vrije trap is inmiddels genomen. Daar is Chanturia aan de linkerkant. Korte combinatie met Van Aanholt. Die maakt meters richting het strafschopgebied. Weer balverlies aan de kant van Reis. Goed verdedigd ook door Roda. Dan weer met een lange peer naar voren. Maar daar verliest ook de moesje. Heel veel duels van Van der Heijden. Die heel vaak goed... Kort voor zijn tegenstander komt. En de moesje komt wat dat betreft. Als invallen niet zoveel in het stuk voor. Was natuurlijk wel belangrijk bij die 1-1. Nu is het weer Vitesse. Dat toch het meeste balbezit heeft. Ook weer in de tweede helft. Via Reis gaat het naar Ibarra. Ibarra! En daar is het dan toch bijna 2-1. Via Kurto. Goeie redding. Nog altijd is het gevaar niet weg. Balletje gaat terug naar Leerdam. Leerdam weer naar Reis. Reis en dan Vejinovic met het schot. En dan is het uiteindelijk Kurto. en dan Kijk ik naar het gezicht van Peter Bos. En die baalt. Want Vitesse, Vitesse is toch wel over 90 minuten de betere ploeg. En verdient dan... Misschien wel de overwinning hier vanavond in Kerkraden. Maar Rode JC gelooft er ook nog altijd in. Het is blessure -tijd. Bal van Flederes. wordt simpel ingeleverd. Dan is het Jansen en Vejnovits. Vejnovits misschien met een lange bal. Nee, hij gaat dribbelen in de middencirkel. Wie vangt hem op? Bonaventia gaat naar de bal toe. Maar een slechte paas van Vejnovits. In de voeten van Dijkhuizen. Dijkhuizen dan terug naar de keeper. En dan zegt Ed Jansen: we stoppen hem mee. Blessure is voorbij. Drie minuten extra zitten erop. En zo eindigt dit duel dan toch voor Vitesse, denk ik, enigszins teleurstellend in een 1-1 gelijkspel. Vanavond hier in Kerkraden. Vijf wedstrijden vanavond in de Eredivisie Oorde. Roda Vitesse 1-1 NEC. Peksvolle 1-5. Cambuur-Groningen 4-1 en psv go Eagles 3-0. En er was ook nog RKC-AZ, dat eindigde in 1-2. De winnende goal kwam van Maarten Martens. De Belg nam de bal in één keer uit de lucht. En praat nu met Frank Snoeks. Dat was daar een voorzet die je kreeg van, uh, van Goudel, die je meestal zelf geeft en iemand anders. Ja, klopt. Uh, de rollen waren omgedraaid deze keer. En uh, ja, het pakt weer goed uit, dus uh, ik ben er niet minder blij om. Allemaal leuk en aardig. Die, die voorzet vorige week van je in die wedstrijd tegen Ajax... maar zelf een goal maken is toch eigenlijk nog veel leuker? Ja, ja, ja dat klopt. Maar assiste doelpunten daar haal ik uh, in principe... Uh, allebei uh, veel voldoening uit. Uh, dat is ook uh, wat van mij gevraagd wordt. En, uh, en uh, ja, dat het nu twee keer uh, ja, uh, drie punten oplevert... Uh, ja, dat is heel mooi voor mijzelf. Maar, uh, ja, het is ook echt, uh, ja, echt goed dat, uh, dat hij nog viel, want anders ga je met een heel slecht gevoel hier, uh, hier weg. Uh, want, uh, ja, het was niet echt een, een wedstrijd waar je heel vrolijk van werd uh, uh, bij die 1-1. Omdat, uh, omdat het een heel moeilijke wedstrijd was voor ons. En, uh, het was niet dat we het slecht deden, maar het was gewoon een heel moeilijk. RKC zakte heel erg in en uh, het was niet echt hoogstaan, denk ik. Het is ook niet makkelijk om van RKC te winnen. Daar weet je zelf alles van. Je hebt hier jaren gespeeld. Nee, dat klopt. Uh, het is niet zo heel makkelijk om hier te winnen. En hun hadden een goede start. Uh, ze hadden vertrouwen in hun, uh, in hun spelsysteem. Dat is, ja, het is een goed recht om ook thuis gewoon uh, helemaal in te zakken. Um, alleen ja, dat, uh, dat wisten we dat ze dat, ze dat zouden doen. En daar waren we eigenlijk op voorbereid om, om, ja, om er niet te, niet te gauw uit te komen. Want dan spelen we een geliefkoosde spel. En uh, dat, dat zorgde, door het vroege doelpunt zorgde dit voor eigenlijk een, beetje een, uh, ja, een saaie vertoning. Maar zolang het 1-0 blijft, dan uh, voel je gewoon van, dat uh, kan er zomaar in vliegen. Dat had ik heel de hele wedstrijd al en dat gebeurt ook nog. Dus uh, ja, heel blij dat we toch nog de drie punten hebben. En dat zijn Maarten Martens, de makere van de 2-1. Het was lang 1-0 voor AZ, maar toen RKC op gelijke hoogte kwam... dacht iedereen van nou, dat zal het wel blijven. Maar de goal, de winnende kwam van AZ, kwam meteen. Uh, AZ hield RKC dus eigenlijk lang in de wedstrijd. Daarover de trainer, Gert-Jan Verbeek. Ja, we hebben het te lang spannend gehouden. Met name in de eindfase toen uh, RKC nog langs zij kwam met heel opportun voetbal. En uh, ja, dan, uh, dan mag je je nog gelukkig prijzen dat je uit een tegenaanval toch nog uh, de 2-1 binnen schiet. En, ja, ik denk dat over de hele wedstrijd genomen uh, uh, meer als terecht is. Maar uh, je ziet al meer weer uh, op het moment dat een ploeg, uh, je, als je die in leven laat, dat die met enthousiasme en opportun voetbal toch uh, een eind kan komen. Verbaasde je dat dat, dat RKC zoveel uh, zo op de eigen helft zich terugtrok? Uh, nee, dat, dat hadden wij wel verwacht. Uh, wij hadden niet verwacht dat we hier een NKC zouden treffen die, uh, die, uh, die de muziek ging maken. En, uh, en wij, uh, wij hadden daar ook niet heel veel behoefte aan. Dus uh, wij vonden het ook prima. En Zeker op het moment dat je een hele vroege voorsprong hebt. Want dat is dan wat je vaak zegt, als je dan maar op voorsprong komt dan. Ja, dan zou je verwachten dat het tegenstander komt. Maar ik begrijp dat ook wel, dat na, na drie minuten er nog niet zoveel aan de hand is. Want je hebt dan nog 87 uh, minuten te gaan. Ah, dat bleek ook wel, hè. zolang er nog je nog 1-0 blijft in de wedstrijd. En dat heeft RKC prima gedaan. En ik verwijt RKC ook niks, want die hebben laat de, de selectiesamenstelling uh, uh, klaargekregen. Dus uh, die zijn nog in een uh, in, in, in de beginfase. Oh ja, en, uh, en die hebben naar, uh, naar eer en geweten hun best, uh, uh, voorgegeven, best een beetje voorgegeven. Dus ja, en, en, en wij zijn uh, de gelukkige winnaar. Verwijt je dan je, je eigen ploeg is, Zeg je dan van, we hadden toch hier eerder uh, de wedstrijd in slot moeten gooien, een tweede goal moeten maken? Nou, met name de eerste helft vind ik dat we verzuimd hebben om afstand te nemen. Hè. Er waren een aantal mogelijkheden waarin uh, we de kans hadden om... Uh, om meer doeltreffend te zijn. Ja, en dan, dan kom je in wat rustige vaarwater. En nou gingen zij vanaf de aftrap toch wat meer naar voren druk geven... waardoor wij toch uh, moeilijk konden blijven voetballen zoals de eerste helft deden. Daardoor ook wat controle begonnen te verliezen. Ja, en dan is het net aan welke kant... Uh, uh, hè, want als je er dan toch uh, vanuit de tweede bal voetballend uitkomt... en dat lukte een paar keer. Hè. Alleen ja, dan moet je toch iets, uh, iets uh, doeltreffender zijn. En uh, echt grote kansen kregen we ook niet. Hè, maar ik vond niet dat we echt uh, defensief in de problemen kwamen... door hun uh, uh, opportune gedoe. Maar het was wel zo dat wij al voetballend ook niet meer echt in de wedstrijd zaten. We hadden er wel, wel moeite mee, dus zover zijn wij ook nog niet. Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ. Nou ja, ook nog maar even praten met die andere trainer, Erwin Koeman. Je kunt alles wel doodanalyseren, dat wou ik niet doen. Uh, jullie doen er 80 minuten over om op gelijke hoogte te komen... en dan ben je het een minuut later weer kwijt. Nou, je hebt het gezien, hè. Daar is niet tegen te voetballen, tegen zo'n fout, dus... Uh... Uh, we begonnen heel ongelukkig vond ik, uh, ook niet echt, uh, vond ik heel geconcentreerd. Anders krijg je geen goal binnen, net zoals vorige week, binnen 2-3 minuten. En uh, de eerste zelf liepen we een beetje achter de feiten aan, AZ vond ik beter. Wij hadden moeite met druk zetten, of te laat, of, of helemaal niet. Uh, te weinig communicatie, uiteindelijk moet je met elkaar uh, praten. Coach. Daar is de rust voor? Ja, nou ja, dat is ook gebeurd. <laughs> en uh, daar hebben we recht gezet, dus uh, als je aan de 2 Delft ziet hoe goed wij spelen. Druk vooruit, uh, we creëren kansen. Uh, we zijn dus ver uit de bovenliggende partijen. Na 80 minuten, 82 minuten maak je alsnog de 1-1. Jullie speelden alles of niets in die fase. Ja, maar ik vond ons gewoon goed spelen. Tweede helft en, uh, we waren ver uit de betere ploeg in de tweede helft. Uh, we creëerden kansen, we uh, echt vooruit gespeeld, druk vooruit gespeeld. Dus, uh, en je weet ook dat je moet scoren. Dus uh, vandaar een extra spits erbij. En uiteindelijk, uh, na tachtig minuten hard werken, uh, maak, uh, maak je de gelijk spel. Of dan gelijk 1-1. Uh, en... Dan denk ik, tel je knopen. Welke knopen? Nou, tel, tel, wat je, tel je zegeningen, pak dat punt. Ik was blij met het punt. Maar ja, als je dan zo in de fout gaat, dat is niet tegen de te coaches, niet tegen de te voetballen. Ja, dat is uh, voor ons triest. Dat doelpunt, dat kwam terwijl jullie eigenlijk nog aan het juichen waren. Zat het hem daar gewoon in die euforie even van, he, eindelijk die gelijkmaker, dat je even niet bij de les bent? Ik denk dat het zo is. Uh, als je uh, na 80 minuten 1-1 maakt en je hebt kei, keihard gewerkt goed gevoetbald en uh, je bent zo ongeconcentreerd dan en je krijgt zo'n goal tegen, ja dan, uh, ja dan krijg je ook en dan verdien je ook geen punt, maar ik moet zeggen dat wij uh, gezien deze wedstrijd meer dan een punt dat het verdient, maar oké, okay, uh, het is niet anders. Langs lijn. Wat is 1-0, Arjen Robert de Cristiano Ronaldo. Olu 3 wat een goal. Buitenlands voetbal. In het eerste competitieweekend in Engeland liet Robin van Persie zich direct gelden. De topscorer van de afgelopen twee seizoenen scoorde twee maal voor Manchester United. Dat met 4-1 won van Swansea. Maar volgens van Persie had United het moeilijk tot aan zijn openingstreffen. Ze waren beter de eerste 15, 20 minuten. Maar de uh, goal veranderde een beetje het game. Invaller Wilfried Boni maakte bij zijn competitiedebuut voor Swansea de eretreffer. Ook Ricky van Wolswinkel had zijn debuut in de Premier League opgeluisterd met een doelpunt. Hij redde een punt voor Noord City door de 2-2 binnen te koppen tegen Everton. En ook Maarten Steklenburg maakte zijn debuut in de Premier League. Hij hield de nul en Womens Club Voelen met 1-0 op bezoek bij Sunderland. Maar Steklenburg ging een kwartier voortijd met een schouderblessure van het veld... nadat hij een botsing kwam met de van AZ-overgekomen Sunderland-spit Josie Eltador. Zijn coach, de coachus van Stekenburg, Martin Jol kon ondanks de zege dus niet echt tevreden zijn. Dat is uh disappointing, you know, first Kieran Richardson and then our goalkeeper so I feel that he had a bit his other shoulder in the past so hopefully uh but he said could be bad so we have to wait and see. Volgens Jol denkt Stekenburg zelf dat de blessure ernstig kan zijn. Stekenburg spreekt trouwens uit ervaring want hij had al eens eerder problemen met zijn andere schouder. Arsenal Aston Villa werd 1-3, Liverpool Stoke 1-0, West Ham tegen Cardiff 2-0 en West Bromwich Albion Southampton 0-1. Dan Duitsland, daar heeft Bayern München ook de tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen. Uit bij eintracht Frankfurt werd het 1-0. Manchukic maakte al vroeg het enige doelpunt. Arjen Robben begon op de bank en speelde slechts het laatste kwartier mee. Schalke 04 ging hard onderuit bij Wolfsburg. Het werd maar liefst 4-0. Bovendien viel bij Schalke Klaas-Jan Huntelaar geblesseerd uit. Hij kwam aan het einde van de eerste helft in botsing met de keeper van Wolfsburg. En daarbij liep Huntelaar een blessure aan zijn rechterknie op. Ook HSV kreeg een pak slaag voor eigen publiek nog wel. Hof van was met 5-1 veel te sterk voor de hamburgers. Het enige doelpunt van HSV kwam op naam van Rafael van der Vaart wel uit een strafschop. VVS Toetkijf verloor van Bayer Leverkusen 0-1. Weer de Bremen versloeg Augburg, Augsburg met 1-0. En Freiburg verloor van Mainz met 1-2. Er was ook nog Borussia Mönchengladbach Hannover 96, en dat werd 3-0. Twee ronden zijn er gespeeld. Leverkusen, Bayern München, Mainz en weer de Bremen... zijn nog zonder puntenverlies. En Hertha BSC en Borussia Dortmund kunnen zich daar morgen nog bijvoegen. Dan België, daar verloor KV Mechelen in eigen huis. 2-1 van Club Brugge. Na vier wedstrijden heeft de ploeg van Harm van Veldhoven pas één punt. Ook het uh, Lierse, ook Lierse SK, de ploeg van trainer Stanley Menso... wacht nog op de eerste overwinning. Uit bij A-agent werd het 2-1. Het was alweer de derde nederlaag in vier wedstrijden voor Lierse... Er was ook geen succes voor Mario Been. Racing Genk ging met 3-1 onderuit bij Sporting Lokeren. Daaronder de andere uitslagen: Cerkelbrugge Oostende 2-0. Charleroi verloor van Kortrijk 1-2 en Zultenwaardegem, u weet nog wel, won van Bergen 2-0. Na vier wedstrijden gaan Lokeren, Clubbrugge en Zultewaardigem... met 10 punten aan de leiding. Standaar verzamelde 9 punten uit drie duels en gaat bij winst morgen op Leuven, dus over dat drietal heen. Dan drie Serie A clubs, daar zit het Italiaanse bekertoernooi er alweer op. In de Coppa Italia verloor Genoa na het nemen van strafschoppen van een club uit de Serie B, Spezia. En ook Livorno werd uitgeschakeld door een club uit de Serie B. Streekgenoot Siena won met 1-0 van Livorno. En Torino verloor met 2-1 van Pescara. En ook die club, Pescara, speelt in de Serie B. Goede paal, mooie goal. En er wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en in een intikker? Oh, oh, oh. De eredivisie. En de goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met de PSV go Ahead Eagles. Dat werd 3-0. Alle goals vielen naar rust. waren van Jozefzoon, Hiljemark en Depay. PSV kwam, kwam pas dus in de tweede helft op gang tegen de Eagles. Bakali, de revelatie bij de Eindhovenaren tot nu toe, was er niet bij. Florian Jozefzoon verving hem. En dat deed hij goed. We hebben een, een jonge, goede ploeg en... Uh...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 Ja, zeker. Maar ook zeker communicatie natuurlijk. En als je ziet dat bepaalde dingen niet kloppen, dan is het even nog lastig om dat uh, om te zetten en te communiceren. Daar werkt hij hard aan, heeft een Nederlandse les. Dus we moeten wel uh, de tijd geven. Maar dat zijn wel dingen die meespelen, zeker. Maar ja, uh, moet ook gepresteerd worden. En het elftal moet ook presteren. Dus dat het zijn afwegingen die je wel uh, maakt natuurlijk als trainer. De Eagles verloren dan weliswaar met 3-0 van PSV. Maar volgens de trainer Fouke Boy kon zijn ploeg met opgeheven hoofd het Philipsstadion verlaten. Maar ja, ik denk dat het, dat is toch ook zo is. Ja. Wij kunnen best aardig voetballen en wij, uh, dat hebben we ook laten zien. Onze start is uh, prima. Dit is een, een, een, een wedstrijd waarin je weet dat je uh, verlies kunt incalculeren. Maar dan gaat het er mij om: uh, met, met, met welk idee ga je hier toch naartoe? En, uh, en dat moet uiteindelijk de winst zijn in een later, uh, ja, in een later proces uh, gedurende dit seizoen. De verrassing van vanavond was Cambuur tegen FC Groningen. Het werd 4-1 na een 3-0 ruststand. Drie, drie goals voorrust van Hemmenbakker en Lewin. De 3-1 maakte het nog heel even spannend. Die kwam van de Leeuw en 4-1 Drosten. En toen was het echt over en uit met Groningen. De eerste overwinning van Cambuur dit seizoen en wat vreemd. De Vriezen trokken van het begin af aan ten strijde. Precies zoals de speler en de trainer Dwight Lodeweges het wilde.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 NEC-Pek volle werd 1-5 na 0-3 Rustand. Dross, Mokotjo en Benson maakten de eerste drie. Het werd 0-4, opnieuw door Benson. Mokter 0-5 en toen redde uh, uh, Hemline de eer voor NEC. Uh, het had nog beter uit kunnen vallen voor de Nijmegenaren, maar Higden miste een strafschop in de negentigste minuut.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 Dat hij met enthousiasme en opportun voetbal toch een eind kan komen. RKC dacht een punt te pakken tegen AZ. Maar de Brabanders waren na de gelijkmaker zo ongeconcentreerd dat ze toch nog verloren. Trainer Erwin Koeman daarover. Als je na 80 minuten 1-1 maakt en je hebt kei, keihard gewerkt goed gevoetbald. En je bent zo ongeconcentreerd dan, en je krijgt zo'n goal tegen, ja, dan, ja, dan krijg je ook en dan verdien je ook geen punt. Maar ik moet zeggen dat wij, gezien deze wedstrijd meer dan een punt hadden verdiend. Maar oké, okay, het is niet anders. Er was ook nog Roda Vitesse, dat eindigde in 1-1. Beide goals vielen na rust. De eerste was van Karsashvili... Uh, die was van Vitesse. En Hugge maakte gelijk voor Roda. Dat betekent dat we de volgende stand hebben: twee koplopers met de volle winst. PSV en Zwolle hebben 9 uit 3. Daar kan nog bij komen morgen Heerenveen, want dat heeft nu 6 uit 2. En er zijn twee ploegen met 6 uit 3. Dat zijn Groningen en AZ. En die bezetten de vierde plaats samen. Onderin vier ploegen met 0 punten: Ado, Feyenoord en Herakles. Met allemaal nog een wedstrijd morgen te goed. En NEC is de laatste met 0 uit 3. En dat is voor Arno van Meulen wel een reden om met Alex Pastoor de trainer van NEC te praten. Alex Verstoor had het de vervelendste vraag om te stellen aan een trainer in de Eredivisie. Was dit je laatste wedstrijd voor deze club, naar de derde nederlaag op Rijn? Uh, ja, dat weet je maar nooit, hè? Wat is je gevoel? Wat denk je zelf? Nou, ik denk daar helemaal niet aan. Ik uh, denk op dit moment aan uh, het verteren van deze, deze grote nederlaag. En, uh, en al het andere is toch niet in mijn handen, dus daar steek ik maar geen energie in. Was het niet zo dat dit ongeveer de laatste reddingsboei was... om eventueel nog hier te blijven? Want de druk was al heel groot. Je verliest van zwollen, je verliest ook nog ruim van zwollen. Dus alle scènes staan eigenlijk wel op rood. Ja, je stelt de vraag nu voor de derde keer... maar aan de verkeerde persoon. Is het zo dat je overweegt... bijvoorbeeld om zelf op te stappen bij, uh, bij een club? Of uh, wacht je af wat uh, de directie gaat doen? Nee, ik stap niet zelf op. Uh, we zijn iets overeengekomen... En, uh, en daar ga ik mee door. En, uh... Ja, als de directie vindt dat, dat NSC beter af is uh, zonder mij... en dat vinden ze nu, dan, uh, ja, dan moeten ze me gisteren ontslaan. Zie je er zelf nog heil in? Nou, je ziet hoe moeilijk het, uh, wij het hebben. Eh, ik zie er wel heil in, zeker wel. Want als je ziet hoe wij uh, de eerste kwartier uh, voetballen... Eh, met uh, volle overgave. Uh, niet zoveel kansen of zelfs geen kansen creëren... maar uh, het staat er gewoon goed op. Uh, van goede wil en... Uh, en we proberen aan te vallen, we hebben de tweede ballen. En, uh, en we krijgen in de 16e en 18e minuut ja, twee tegengoals tegen. Ja. Dat ziet er dan verdedigend uh, niet zo goed uit. Maar dan zie je ook meteen wat er met, uh, met een ploeg gebeurt. Uh, alle vertrouwen slaat uit de ploeg vandaan. Ja, en daarna kun je het nog over voetbal hebben, maar uh, alle keuzes die de jongens maken die staan onder uh, hele grote druk. En, uh, en dus werd het meestal een verkeerde keuze. Vind je dat de spelers de trainer hebben laten vallen? Nee, dat vind ik niet. En dat zei Alex Pastoor, nu nog trainer van NEC... dat met 5-1 verloor bij PEC Zwolle. NEC heeft dus 0 uit 3. Er zijn drie ploegen met 0 uit 2. Uh, dat zijn ADO, Feyenoord en Heracles. Die spelen morgen allemaal morgenmiddag nog. Half 1 is er Ajax tegen Feyenoord. Vandaar dat langs de lijn meteen na het NOS-journaal van 12 uur begint. Rond kwart over 12 dus. Um, om half 3 is er Heerenveen tegen Heracles. Heerenveen kan dus bij de beide koplopers komen door ook te winnen. En Heracles moet de de eerste punten halen nog. En NAC, eh, ADO Den Haag, en ook daar heeft ADO de kans om de eerste punten te halen uit in Breda. Om half vijf is er ook nog FC Twente tegen FC Utrecht. has begun now Marian met, uh, hoe deed het nummer ook weer? Nou, komt wel. Hitchhike was het. Dat is het einde van deze NOS Langs de Lijn. De volgende is morgen dus om kwart over twaalf met Henry Schut en Hugo Borst. En het komende uur kunt u nog luisteren naar Max van Wezel met Met het Oog op Morgen. Nog een heel prettige avond.